Uur. Jan van der Putten met het app Donald Trump gelooft er niets van dat Hillary Clinton niets strafbaars heeft gedaan, zoals de FBI zegt. Volgens hem is Clinton schuldig en weet de FBI dat ook. De FBI deed opnieuw onderzoek naar e-mails van Clinton uit de tijd dat ze minister van Buitenlandse Zaken was. Opnieuw is niet gebleken dat ze de wet heeft overtreden. Clinton is opgelucht dat de zaak zo vlak voor de verkiezingen van morgen is opgelost. PostNL zegt dat het er niet op zit te wachten om te worden overgenomen door het Belgische B-Post. Gisteren bood B-Post 5,65 euro per aandeel en dat is ruim 10% meer dan het eerste bot in mei. Die overnamepoging liep op niets uit. PostNL zegt dat het bezig is met een eigen strategie en dat het op eigen benen wil blijven staan. De top gaat het Belgische bot wel bestuderen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland, waar het twaalf uur later is dan hier. Het bezoek begon in Wellington, in de stromende regen, met een ceremonie van Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Het staatsbezoek duurt drie dagen, er is ook een handelsdelegatie mee. Het Nibud maakt zich zorgen omdat bijna de helft van de huishoudens moeite heeft om rond te komen, ook de hogere inkomens. Volgens de budgetvoorlichter komt dat vooral door de manier waarop mensen met geld omgaan. Volgens het Nibud is het verstandig om regelmatig bankafschriften te checken en elke maand 10% van het salaris te sparen. Zwarte Piet blijft in veel gevallen zwart. Comités die de lokale intocht van Sinterklaas organiseren... trekken zich weinig aan van oproepen om Zwarte Piet af te schaffen. Uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen... blijkt dat Piet in zo'n 190 dorpen en steden zwart of bruin blijft. Veel comités zeggen dat de discussie in hun gemeente niet speelt. Het weer, af en toe zon en een enkele bui, vooral in de kustprovincies. En daarbij kan natte sneeuw vallen. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen begint de dag mogelijk met een paar graden vorst. Overdag is het zonnig en het wordt een graad of 5. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. In de Randstad is veel vertraging op de A4. Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoete -Rijndijk, 50 minuten op onthoud. De A8-Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan... 8 kilometer en een uur vertraging. Er zijn er drie rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooymeer en Velzen... 17 kilometer, ruim een half uur oponthoud. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Nijkerk... 10 kilometer en 50 minuten verdraging. Op de A29 Bergen op Zoom-Rotterdam 16 kilometer... tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Vaanplein. heeft te maken met problemen op de A15. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam... is gedeeltelijk dicht bij knooppunt Burgerveen door een ongeluk...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 op dit moment in Zandvoort. Maar we begonnen wel met Supertramp. En it's raining again. 7 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering... van Zandvoort op zaterdag. Jawel, albert en ik zitten weer in de studio. Goedemiddag albert en goedemiddag luisteraars. Welkom. Goedemiddag luisteraars, kijkers en Rob. We zijn er weer. Ja, gezellig. Drie uur lang live vanaf de Tolweg 10A. De studio van uw enige echte lokale zender ZFM. Wat gaan we de komende drie uur allemaal doen? Uiteraard de vaste items zoals er zijn... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want dit weekend ook weer geweldig twee mooie grote evenementen... zowel het Nationaal 50 Plus weekend... als morgen het gigantische loopavontuur van Zandvoort loopt. Komen we later in de uitzending uit, uitvoerig op terug. Maar houdt u pen en papier bij de hand... want rond de klok van half vier is hier weer de evenementenagenda. Uh, is het weer, blijft het weer, uh, wordt het mooi weer, wordt het minder weer... u hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Eén ding kan ik u wel eens alvast wel verklappen, het wordt kouder. Boe, kouder. Ja, ja, we gaan de temperatuur gaat naar beneden. Dat allemaal om half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Dan om half vijf hebben we dier van de week en die luistert naar de naam Ona... Het gedicht van de dag. Ja, het is een beetje in het kader van de nationale 50 plus. Al mag je dan nog niet spreken dat je dan oud bent. Want dat ben je natuurlijk niet als je 50 plus bent. Nee, lang niet. Maar het gedicht wat daar wellicht leuk op aansluit... is het gedicht Ouderdom. En dat hoort hij allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Zo rond de klok van tien over half drie... gaan we praten met Cherry Spierings en Barbara Visser. Want sinds kort is de Zeestraat een, een bistro rijker. En wel de local bistro... We gaan even met deze jonge ondernemers rond de tafel... en praten over hoe het allemaal zo gekomen is... en hoe hun geschiedenis is in de aanloop... naar de opening van de Local Bistro. Dat allemaal rond de klok van tien over half drie. Verder hebben we natuurlijk Pit Report rond de klok van kwart over vier. Ondanks het feit dat er dit weekend geen Formule 1-race wordt verreden... is er natuurlijk wel weer nieuws uit de Pitstraat. Dat allemaal om kwart over vier. Uh, verder, uh, Zandvoort voetbal. Die voetbal uit. In tegenstelling tot wat er in de Zandvoortse courant werd vermeld. Ze spelen uit tegen SCW1. Dus we hebben daar geen live verslag van. Maar daar is desondanks genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En die lokale zender is genomineerd. Comics, de Vrijwilligersprijs 2016. Zo rond de kwart voor drie gaan we daar aandacht aan besteden. Wij zeggen voort. een goede middag, leuk dat jullie allemaal luisteren. We hebben de zin in in bijen tot aan vijf uur. Met onder meer status quo vacation in a foreign land Uncle Sam does the Speciaal voor de jonge luisteraars van dit uh, zaterdagmiddagprogramma. Ja, vroeger hadden we de militaire dienstplicht. Weet je het nog, Albert Jan? Uh, jazeker. Okay. Heb je eraan meegedaan? 78,4. 78,4. Dat betekent dat 1978, de vierde lichting. Oké, okay, en wat was je? Uh, chauffeur. Chauffeur, oh, mooi. Wat uh, was je? Wel chauffeur van de directie. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Mij hoor je niet klaar. Keurige over niet, baan, he? keurige baan. Mooie tijd gaat zeker. Briljant. Dus ja, ja, ja. <laughs> Ik zie die grijs op je gezicht wwwzfm livenl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a En we gaan hem nog een keertje draaien De single van Omi a Cheerleader De zinger van uh, Status Quo en In die Army. Nou hoorde je deze van alweer een aantal maanden geleden. Dat was Omi met de cheerleader. 16 over 2, we hebben Zalvoorts nieuws in het kort. Ja, en veel nieuws vanuit de gemeente Zandvoort. Allereerst, raad vindt kunstpact kunst inconsequent als het gaat om windmolens op zee. Een onbelemmerd uitzicht moet in het kunstpact worden opgenomen, vinden alle fracties. In de raadsvergadering op 2 november jongstleden kwam de raad op voorstel van de VVD en D66 dan ook tot een motie. Burgemeester Meijer, Kustzaken en wethouder Kuipers Toerisme steunen de strekking van de motie volledig. Maar omdat de eerstgenoemde ook namens alle kustgemeenten meepraat over het kunstpact van minister Schultz... kon hij eh, een en ander niet toezeggen dat ondertekening achterwege blijft mocht die wens niet gehonoreerd worden. De raad begreep dit. Een uitgebreid verslag van dit kunstpact kunt u uiteraard vinden op de website van de gemeente Zandvoort raad besluit vlot over begroting 2017. Op de tweede dag van de behandeling werd de begroting binnen een paar uur vastgesteld. Er waren een paar aanvullingen. Alleen de VVD stemde tegen, zoals de partij al had aangekondigd bij zijn algemene beschouwingen. De andere partijen waren in verschillende gradaties tevreden met de plannen van het college en BNW voor volgend jaar en de bijbehorende financiële onderbouwing ervan. De belangrijkste discussiepunten tijdens het raadsdebat waren de ambities op het terrein van de jeugdzorg, duidelijkheid over de gelden bij de Zandvoortse reddingsbrigaden, het pluswater en de riooltarieven. Voor meer informatie, nogmaals verwijs ik u naar de website van de gemeente Zandvoort, want daar worden de punten uitvoerig uh, nog besproken. En dan een gevarieerde commissieagenda aankomende dinsdag 8 november. De raadscommissie vergadert over de prestatieafspraken 2017... tot en met 2021 tussen woonstichting De Kei, huurdersplatform... Zandvoort Arcade en de gemeente Zandvoort. Het koersdocument werk en inkomen dat een visie bevat op de activiteiten... van mensen met een bijstandsuitkering richting werk wordt besproken. Ook het rapport werken aan meerwaarde van waardering naar doorwerking... staat op de agenda. Dit rapport gaat over het functioneren van de rekenkamer Zandvoort. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de gemeentelijke website. En we eindigen met goed nieuws, want sinds 1 november kunt u weer voordelig parkeren. Met ingang van dinsdag 1 november, jongsleden, tot maart 2017... is er, net als voorgaande winter, een aantrekkelijk parkeertarief... voor heel Zandvoort van 50 eurocent per uur. De minimale inloop uh, in Worp is eveneens 50 eurocent... Dit tarief geldt ook voor de parkeergaragecentrum, het LDC, en parkeerterrein De Zuid. Het wintertarief is bedoeld om voor bezoekers aantrekkelijk te maken om ook in de winter naar Zandvoort te komen. Voor parkeerterrein De Zuid is per 1 december, net als parkeergaragecentrum, een vrije uitrit tijd van 20 minuten. Dat betekent dat bezoekers binnen die tijd gratis de garage of het terrein kunnen verlaten. Kijk, een mooi bericht zo aan het einde van het Zandvoort nieuws in het kort. Wat na te lezen is op de CFM app en die kan je gratis downloaden in de diverse stores. En hier is Nielsen en Miss Montreal. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht oeh, oeh. Ik was meteen onderste de boven. En jij om de... We liepen samen verder. En ik dacht, hoe was er bijna niks zo? Goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe. Hoe zijn we hier?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 Toch altijd een van de mooie singles van Robbie Williams. Je de eenzels op de zaterdagmiddag bij CFM. Iedereen een goedemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren. blijf dat vooral ook doen, hè, want we brengen het laatste nieuws bij in de huiskamer. En natuurlijk lekkere muziek. Ja, hoe gaat het met Amsterdam Bies? Gaan we samenwerken met Haarlem? Ja, klopt. Een beetje ingewikkeld allemaal, Ja, een beetje hè? ingewikkeld. Maar goed, uh, uh, daarmee hebben we het ook even uit het Zandvoort nieuws in het kort gehaald... want je kan er niet in het niet in het kort even over bij stilstaan. Maar Zandvoort kiest definitief voor ambtelijke samenwerking met Haarlem. Na bestudering van de zienswijden van de Raad van 13 oktober jongstleden en het advies van de ondernemingsraad... heeft het college van de gemeente Zandvoort uh, haar voorgenomen besluit... van 23 augustus over de ambtelijke samenwerking met Haarlem bekrachtigd. Zandvoort kiest daarmee definitief voor een algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem. Op 1 januari 2018 moet het, het transitieproces ambtelijke samenwerking zijn voltooid. De gemeentesecretaris en de griffie blijven in dienst bij de gemeente Zandvoort. De medewerkers die nu op het gemeentehuis werken komen per 1 januari 2018... in dienst van de gemeente Haarlem. De medewerkers van de Reiniging en Groen gaan over naar Spaarne-Landen... Sparen, een dochterbedrijf van de gemeente Haarlem. De voorbereiding voor een soepele uh, transitie is inmiddels gestart. Voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort verandert er zo goed als niets. Ze kunnen net zoals nu het geval is voor dienstverlening terecht... bij het gemeentehuis in Zandvoort. Met het besluit is een discussie afgerond die al vele jaren werd gevoerd. De gemeenteraad en de ondernemingsraad van Zandvoort... hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de besluitvorming... op dit impactvolle dossier. We zijn blij met de steun van zowel de gemeenteraad als de ondernemersraad. We borgen hiermee de bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort. De gemeenteraad, burgemeester en wethouders blijven besturen vanuit het raadhuis... zoals dat al honderden jaren het geval is. De belangen van Zandvoort bewaken en zorgen voor de best mogelijke dienstverlening... voor onze inwoners en ondernemers, al dus gezegd. Dat is de... Dat staat bij alles wat wij doen op de eerste plaats. Bij het transitieproces staat het niveau van dienstverlening voorop. Even belangrijk is een zorgvuldige en gedegen overgang van onze medewerkers. Al dus projectwethouder Gerard Kuipers. En nu is het het uh, woord aan, uh, aan Haarlem. Willen ze wel uh, samenwerken? Ja, ja. Nou, waarschijnlijk uh, valt het besluit in Haarlem voor het einde van dit jaar. Zo dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Marius Maitai. Ja, de Amsterdamse groep uit de jaren tachtig. En dit is een van hun bekendste platen. Luister naar de Female Intuition. vanmiddag om twee uur met de sim van Supertram. En It's raining again. Ja, gaat dat ook gebeuren? We worden nu van Albert-Jan in weerbericht voor de komende dagen. Gaat dat gebeuren, Albert-Jan, of niet? Dan nou, moet je maar gewoon luisteren. Oké, oké, oké. De zon is geen vandaag geregeld, maar het komt ook tot buien. En bij die buien is hagel en onweer mogelijk. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het regelmatig tot enkele buien. De west- tot noordwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen draait het ook om buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De westenwind draait naar noord en is matig van kracht en de, kracht van de, temp eh, en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 10. Op maandag en dinsdag komt het regelmatig tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Maandag waait het flink uit het noorden. Dinsdag is de wind duidelijk in kracht afgenomen. En de temperatuur stijgt maandag naar 8 graden. En dinsdag naar 6. Ik zei toch al dat die achteruit ging, de temperatuur. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur naar waarin iets boven het vriespunt. Met kans op vorst aan de grond. Met andere woorden, krabben. al dus Rico Schreuder. Bleh, het gaat koud worden. Dat was het weer. Ja, zo meteen gaan we praten met de uitbater van de Local Bistro hier in Zandvoorts. Ja, een Parijse uitstraling hebben jullie, hè? Nou, hier is uh, Paris. Je mag zo meteen praten. C'est tous son charme quand je chante la la la la parce que moi je me reparante pas je me reparante pas je me Let's run away forever. I can barely sleep. The city's calling me. I want you to stay. I think I fell in love with the motion. So I could never run too far. Sometimes you wanna cross every ocean. Just to find the piece of your heart. I can barely sleep. Why won't you come to me? I want you to stay. But I don't follow. van Willy uh, William en uh, Chris Cap, En die heet Paris. Ja, en Paris uh, brengt ons uh, bij de Local Bistro, uh, Albert Jan. Ja, oké. Okay, uh, wil je koptelefoon opzetten, hè? Ja, nee. was het alweer een doorstartje dan? Ja, dit was alweer een doorstartje. Goed. We hebben straks om vijf uur tijdens het werkoverleg wel over. Heel goed. Heel goed. Goed, aangeschoven is Cherry Spierings. Cherry, welkom in de studio. Ja, dank u, dank u. Je. D dank je. <laughs> Dat is een goede aftrap. Nee. Absoluut. De uh, uh, Local Bistro. Sinds kort geopend aan de Zeestraat. Klopt? Uh, uh, ik heb begrepen dat, dat, je, dat je dit samen doet met Barbara. Met Barbara Visser doe ja. ik dat mee samen. Uh, wij waren voorheen waren wij collega's. En, uh, en toen is eigenlijk het idee ontstaan om onszelf een restaurant te gaan beginnen. Uh, dus jullie hebben, al, jullie hebben allebei al langere uh, ervaring in de, in, de, in de horeca... met name op het restaurant-randgebied? Ja, ik, uh, ik, ik was zelf werkzaam bij restaurant Evi, 4,5 jaar lang. En Barbara heeft daar ook uh, 1,5 jaar gewerkt. Uh, daarvoor waren wij ook al collega's geweest uh, bij restaurant... ook op Zongslaan in Bentveld. Dus we kenden elkaar wel al wat langer. En eigenlijk lagen wij zo op één lijn qua restaurantvoeren dat wij dachten van, nou, daar moeten wij iets mee doen... Omdat, uh, ja, om dus, daar dus, echt wel een restaurant van te gaan maken. Is het is natuurlijk ja. wel een hele stap als je in loondienst zit... en op een gegeven moment een zelfstandig een restaurant zeker. gaat openen. Er komt ja. wel veel bij kijken. Het is best wel even een omschakeling. Het is best wel een omschakeling. Nou kom ik wel zelf uit een, uit een ondernemingsfamilie. Dat, dat heb ik wel van jongs af aan mee kunnen krijgen. En wat dat betreft denk ik dat dat gewoon wel in ons bloed zit... om dat uh, tot een succes te maken. Uh, wat ik ook las... Uh, uh, Parijse sferen, Hoe, uh, waarom niet New York, waarom Parijs? Waarom Parijs? Uh, Parijs omdat, uh, nou ik kom zelf kom ik regelmatig in Parijs. En, uh, en Barbara en ik zijn eigenlijk zo fan van het Parijse eten. Omdat het gewoon heel puur is, heel eerlijk eten. En niet te veel lieflafjes. gewoon wat je bestelt, dat krijg je ook. Op een goede smaakcombinatie, uh, om een hele goede smaakcombinatie manier. En uh, vandaar eigenlijk, en het sfeertje dat je in Parijs hebt. Ook in de restaurants, ook in de bistro's in Parijs. wilden we eigenlijk gewoon een beetje naar Zandvoort proberen te krijgen. Dus het is een Zodoende. couleur lokaal, om het dan zo maar eens te zeggen. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja klopt. Waarom, waarom heb je het dan niet Le genoemd Saison genoemd... Of, maar wel voor de local bistro gekomen? Nou, wij hebben heel erg over, over de naam zitten twijfelen... en heel erg uh, lopen nadenken over wat een goede naam zou zijn. Um, toen kwamen we eigenlijk, toen zat ik met een vriend van mij... toen zaten we even wat, wat, wat pagina's te bekijken over namen. En uh, toen, zag, toen zagen we opeens de, de local staan... en toen dachten we eigenlijk van, dat is eigenlijk wel heel erg leuk... omdat ook gericht naar de Zandvoort er zelf toe... Dat het een beetje een local, dat het voor de locals ook gewoon heel erg aanspreekt. Dat je ook gewoon alleen kan komen, binnen kan komen voor een hoofdrechtje. En een bistro om toch de link te leggen naar een Parijse sfeer. Naar een Franse sfeer. Oké, okay, uh, je zei het al, je, je, je, komt, je komt regelmatig in Parijs. En die sfeer willen wil jullie graag ook overbrengen Zeker. in, in de, de local bistro. Klopt. Maar dan zie ik daar een hamburger op staan, op jullie menukaart. Ja. Nou, ik moet zeggen, ja, nee, daar hebben we ook inderdaad heel erg over lopen twijfelen. Um, ik moet wel zeggen, uh, als ik in Parijs ben en ik kijk op de menukaart... zie ik dat best wel vaak op de kaart staan. Omdat het best natuurlijk een heel toegankelijk gerecht is. Um, maar nou hebben wij wel in de afgelopen twee weken gezien... dat dat toch niet echt een onwijs succes is. Dus die gaat er ook alweer van af. <lacht> ja, we, gaan, we, we blijven schakelen, we blijven schakelen. Ja. Nee, dus, uh, dus die gaat er alweer af, die gaat er per volgende week af. En dan, uh, en dan gaan we er gewoon lekker zetung opzetten. Even, ja. even, even een tussenvraagje. Toen het idee, uh, toen je dat met, met Barbara besprak... van nou, uh, zou het niet leuk zijn om een eigen restaurant te beginnen... Mm -hmm. uh, dat moment, tot de realisatie dat je open bent gegaan... hoe lang je zit daar tussen? Nou, uiteindelijk heeft ze er best wel kort tussen gezeten. Wij uh, zijn daarmee begonnen eigenlijk in, met het idee in juni, juli... ergens daartussenin. Toen zijn we eerst Vorig, nog bezig... 2015. Nee, 2016. 2016. Ja ja was dus echt, nee, ja, echt een paar maanden geleden. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk hebben we het best wel snel kunnen realiseren. We zijn eerst bezig geweest met een ander pand eh, uh, in Overveen. Nou, dat werd hem uiteindelijk toch niet. En toen, uh, toen moesten we snel schakelen. Ja. En uh, toen dachten wij opeens van: weet je wat? We blijven gewoon lekker, uh, lekker in Zandvoort. Lekker trouw aan Zandvoort. Zeker. Ja. Uh, we hebben de menukaart. Uh, die, heb je, die heb je natuurlijk uh, met, met de inspiratie die je opgedaan hebt in Parijs. Uh, hebben jullie die, die, die samengesteld? Klopt. Uh, ik kom toch even op mijn stokpaatje. Le Quatre Saison altijd. Mm -hmm. uh, doen jullie ook aan een seizoenkaart? Uh, zeker. Of, of, zeker. Naast deze, deze kaart is in principe ook aan wijzigingen onderhevig... maar dit is de basis. Dit is, in principe is dit wel de basiskaart. We hebben nu, het is best wel een uitgebreide kaart. Uh, wij wilden in eerste instantie wilden we gewoon even gaan kijken... Wat, wat nou de hardlopers zijn, wat er op een basiskaart nodig is. Yep. En verder kunnen wij gewoon straks met, met, met, met het wildseizoen... gaan wij ook volledig oppakken en straks met mosseltjes... natuurlijk weer volgend jaar dat wij wel gewoon blijven vernieuwen... en dat we wel bezig blijven dat we ook de vaste gasten... gewoon constant iets nieuws kunnen bieden. Maar je bent... Je bent uh, onlangs ben je open gegaan. Twee weken geleden. Van, ik ga eens even in alle rust open... om te kijken waar zitten nog de foutjes... waar, waar, waar, waar moeten we nog aan dat werken. Dat was de bedoeling. Heb je een beetje ja. de tijd gehad om, om te wennen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Um, um, je moet natuurlijk al heel erg je weg vinden. Heel erg de weg vinden in, in, in, in waar wat staat. Zowel voor mij aan de voorkant als voor Barbara in de keuken. En, uh, maar ik moet zeggen, dat is best wel snel gegaan. Juist eigenlijk op een hele drukke avond leer je eigenlijk zo snel waar alles staat, omdat je natuurlijk meerdere malen moet gaan pakken. Ja. En omdat je dan ook heel erg goed weet waar, waar je in misgrijpt. Dus wat dat betreft, hebben we best wel snel kunnen schakelen. Alleen inderdaad, we wilden uh, redelijk rustig opengaan om zo snel mogelijk de kinderziektes eruit te krijgen. Nou, is dat niet helemaal gelukt. <lacht> in positieve zin, in ja, hele positieve ja. zin. Ja. Dus, um, het was een training on the job. Het was een training on the job. Inderdaad. Nee, we, we zijn echt wel vol gas bezig geweest. En tot nu toe nog steeds. Dus um, ja, ik um, moet zeggen, we hebben allebei echt een big smile van oor tot oor. Ja, want opening. Er, er, er komt er wel een boel op je af in één keer. Hè? Er komt een heleboel op ons af. Ja, ja. Het, is, het is niet alleen de, de, de praktijk, hè, dus het, het runnen van het restaurant. Maar je moet ook. Uh, het is achter de, de Social sofa. media moet je voor elkaar hebben, je inkopen En, en, en uh, noem maar op. Wat mij uh, wellicht dat je daar helderheid in kan verschaffen. Uh, jullie zijn van donderdags tot en met maandags geopend. Klopt. Bewust gekozen? Ja, daar hebben wij, elk, uh, daar hebben wij ook heel lang over nagedacht. Ja, <laughs> wel een maand of twee denk ik. <laughs> wel een maand of twee hebben we daar toch echt wel even ons hoofd over gebroken. Nee, maar, um, wij hebben daarvoor uh, gekozen omdat dinsdag en woensdag zijn... Nou, althans echt in horeca begrippen zijn dat toch niet echt uit, even, uh, uit etenavonden. Dat is meestal altijd een beetje door de week. En op maandag is... Eigenlijk was dat vroeger horecaavond. Wat ja. ik dan ja. heb gehoord van andere mensen. Klopt. En uh, op maandag is het natuurlijk best wel veel gesloten. Nou, de weekenden zijn gewoon goed. Donderdagavond is eigenlijk ook altijd wel een hele goede avond. En we dachten van, well, weet je wat, we pakken de maand erbij... in plaats van dat we de woensdag open gaan. Want we wilden toch twee dagen gesloten zijn. Ja. We doen het ook met z'n tweeën. Dus wat dat betreft is twee dagen rust ook best wel een vereiste. En... Uh, of vereisen, ja, maar, uh, ik bedoel, maar liever met je zit je inkopen. Precies, dit, omdat dat we dat natuurlijk achter het scherm ook nog redelijk ja. wat moeten doen. Ja. Hebben we gekozen voor vijf dagen. We moeten even kijken hoe we dat van de zomer gaan doen. Voor hetzelfde gaan we wel door naar zes dagen. Maar dat is... Maar goed, oké. Dus donderdag tot en met maandag. Stel, ik heb een... Stel, ik word 60. Stel, ja. ik wil met mijn vrienden ja. uh, op een woensdagavond een keer iets organiseren met een hapje en een drankje. Dat, uh, dat, dat, dat, weet dat ik. is geen ja, nee, maar dan zijn we open. <lacht> Daar gaan we niet moeilijk over doen. Nee, nee in principe is het, uh, is het met, met, met, met, met groepen op gesloten dagen, of, nou ja, of ook al is het met lunch, ook al is het een avond, zijn wij altijd vanaf, uh, vanaf 14 man zijn wij sowieso. En ook nog wel daarvoor kunnen we altijd even om de tafel gaan zitten om te kijken wat we ja. kunnen doen. Oké, okay, dus zeker. Eh, uh, reserveren, telefoonnummer. Ja, telefoonnummer is sinds kort pas in werking. Oké, okay, hot, hot nieuws. Hot nieuws, <laughs> ja. Nee, we zaten even een beetje in de Clinch met, uh, met, met de KPN. Uh, ja. Die uh, belde de monteursafspraak de dag voor de opening af. Dus we hebben het zonder kassa moeten doen en zonder telefoonnummer. Kijk, dat nou zijn nou die dat, dingen ja, dat waar, was waarvoor een je beetje, lekker jor. rustig kan open kan gaan. Nou ja, en dat, en dat te bedenken <lacht> dat we dat twee maanden geleden hadden aangevraagd. Dus dat dat een van de eerste dingen is waar wij dachten van... nou, dat moeten we even in werking zetten. En ja. nou ja, dat werd er dus eigenlijk niet. Maar uh, de monteur is geweest en we hebben nu een telefoonnummer. En eigenlijk is alles nu zo goed als geregeld. Ja. Nou, roept u maar. Ja, daar was ik al bang voor dat je... <lacht> <lacht> <lacht> Wat was ik, ik zit al, ik zit al heel snel je nou te je 06 naar het nummer. Doe je gewoon je 06-nummer. Dat kan natuurlijk ook. Dus je hebt toch wel een, als je druk bezig bent, dat mensen kan ins kunnen inspreken? Ik heb, uh, dat, uh, dat is ook al ingesteld. Ja. <lacht> nee, dus in principe voor deze uh, reserveringen kunt u altijd contact opnemen met 06 22 95 98 30. Nou, heb jij die verstaan, erop? Nee, hij, helemaal nee. Liever niet liever nee, nee, nee. Nee. nee, nog een keer. Dat is een hele gekke ding. <lacht> nee, voor deze reserveringen kunt u contact opnemen met, uh, nou ja, vooralsnog dan even mijn 06 nummer. Dat is telefoonnummer 06 22 959830. Oké. Okay. Dat bij deze gezegd zijnde. Je website is nog steeds in ontwikkeling. Daar ben je ook druk mee bezig. Maar de, ik bedoel, je, je kan niet alles in twee maanden regelen. Nee, dat, dat blijkt. Is gelukkig, toch gelukkig wel een beetje dat. Kortig, ja. ja Het blijft mensenwerk. Klopt. Uh, van onze kant uit. Wensen we heel veel succes. Zijn we iets vergeten te melden in dit stadium? Nou, eigenlijk niet. Nee, althans, um, ik ben eigenlijk wel... Uh, ik ben helemaal blij dat ik hier al... Nou, wij, wij verheugen ons al eens een keer... Als er als als seizoensgericht of wat dan ook komen... Dat we, dat we dan weer uh, je mogen begroeten in de uitzending. Heel graag. Om heel graag. Uh, de luisteraars te attenderen. De Local Bistro Zeestraat, nummer 38. 38. Nog op Facebook? Nog op Facebook zijn we ook... Uh, daar zijn we wel uh, in ieder geval heel erg actief. Op. Dus, uh, en uh, hoe kunnen we je vinden? Onder de Local Bistro. De Local Bistro aan The de Zeestraat. Dank je wel voor je komst naar het studio en heel veel succes. De Local Bistro geopend aan de Zeestraat hier in Zondvoort. Jawel, en hier is Wes en Alainé. Voor ze ondernemer in de uitzending te hebben. De Local Bistro aan de Zeestraat nu geopend. En een geweldig begin hebben ze. Ja, hij beg Gewoon, de tent zit helemaal vol. Hij, begon ook, nee, hij ging net weg, ja. dus dit is een bericht van Barbara. Hij komt niet rechtstreeks naar het restaurant, want hij moet nog even via huis. Oké, okay, oké, okay, <laughs> nee, maar hij komt eraan hoor, Barbara. Hij komt eraan, Barbara. Ja, wist niet ongerust, hier is Level 42. Ja. I'll really be the voice of right. him. He said that de tijd dat ze nog hele lange platen maken. Ze noemde het 12 inches. En dit is daar uh, ook een voorbeeld van You're left foot 2 and running in the family. Jawel, nou hoor, dus juist tijdens het interview, Albert-Jan, dat je richting de 60 gaat inmiddels. Nou, dat duurt dus, nog even hoor. Dus je, dus je mag meedoen aan de 50-plus uh, 50 weekend. Wat een bruggetje weer, hè Rob? Ja, ja, heb jij even, mossel? Ja, want uh, we zijn het al aan, uh, iets over tweeën tijdens het overzicht. Dit weekend is het weer Nationale 50-plus-weekend in Zandvoort-aan-Zee. Dus ook dit weekend het Nationale 50-plus-weekend. Een weekend dit weekend dat helemaal in het teken staat van de actieve 50-plusser... en waarop Zandvoortse ondernemers kan laten zien wat Zandvoort-aan-Zee allemaal te bieden hebben. Zij organiseren dit weekend namelijk een keur aan lekkere... spannende, actieve en creatieve activiteiten en workshops. En bij een groot aantal winkels, restaurants en cafés... kunt u dit weekend genieten van leuke kortingsacties. Op www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl vindt u een overzicht van alle activiteiten en acties... die dit weekend plaats zullen vinden. Wat te denken van een gratis wandeling met een gids over het circuitpark Zandvoort... door de Amsterdamse Waterleiding Duinen op zoek naar Herten of het door het oude Zandvoort-wandeling. Nieuw dit jaar is een Wiesentwandeling wandeling door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De sportieve 50-plusser komt dit weekend in Zandvoort... met activiteiten als duiken, mountainbiken en paardrijden... ook niet te kort. Maar houdt u meer van culturele, smaakvolle en creatieve activiteiten... dan is dat uiteraard ook mogelijk. Natuurlijk begint u tijdens de, dit weekend... Uh, de, uh, uw ontdekkingsreis van 50-plus bij het VVV Zandvoort, want dan kunt u een gratis goodiebag ophalen... vol met kortingsbonnen en cadeautjes. En ik heb begrepen dat vanaf 10 uur, toen het VVV open is gegaan... dat dat storm loopt. Uiteraard. <laughs> Tijdens de nationale 50+, plus, ook altijd mooi meegenomen... maar zo ook al aangekondigd bij het uh, Zandvoort nieuws in het kort. Tijdens dit weekend parkeert u in het centrum... en op de boulevard tegen een gereduceerd tarief... want vanaf 1 november betaalt u slechts 50 eurocent per uur. Oké, okay, het 50-plus weekend dit weekend in Zandvoort. Jawel, aankomende dinsdag gaat het gebeuren in Amerika, Albert John. De presidentsverkiezingen, jawel. Dan weten we het, hè, wie de nieuwe president van Amerika gaat worden. Nou, vandaar deze plaat als laatste tot het nieuws van drie uur. Living in America.